In Scherpenzeel woedt een brand in een kippenschuur met ongeveer 60.000 kippen. In eerste instantie meldde de brandweer dat het ging om een zeer grote brand... maar de schade lijkt mee te vallen. Ook het aantal dode kippen blijft waarschijnlijk beperkt. Het weer in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond of net onder het vriespunt. De wind is krachtig en in het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. AWB ah, Verkeersinformatie. Vertraging op de A58 van Eindhoven naar Breda. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij tilburg reeshof 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 10 minuten. Specsavers Hoormieten 3. Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke apparaten. Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn.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 Max. Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. Het is vier minuten over 9 geweest. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Wat gaan we doen? Over een kwartier gaan we uitgebreid praten met Kees Boman. En die zit in Londen. Is het tijd voor de paasboodschappen, Kees? Uh, nou, niet van mij. Ik zit eerder in een zekere keuzestress... want waar moet je het allemaal over hebben over politiek als er zoveel Genoeg, is. Genoeg, hè? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld dat uh, islam-campagnefilmpje van Geert Wilders. Nou, dat lijkt me zo'n morgens bij het ontbijt geen goed onderwerp. Uh, Bolkestein die zegt dat Rutte naar Brussel moet. Nou, vorige week hoorden we nog dat Rutte het verschrikkelijk zou vinden... als hij in een raad van commissarissen zou zitten. Nou, laat staan dat hij in Brussel zit, want dat is de hele dag vergaderen in een kantoor... ...waar hij eigenlijk helemaal niet van houdt. Ja, Ik zou het ook over dat uh, MeToo-gevalletje... ...bij GroenLinks kunnen hebben... ...waar vooral de Telegraaf nogal opgewonden over doet. Het is een, iets met uh, ongewenste kussen binnen de GroenLinks-fractie. Maar nee, dat ga ik allemaal niet doen. Ik ga het over grote politiek hebben. Over de beast from the east. Het conflict tussen de Britten en de Russen. En vooral wat dat met brexit en uiteindelijk ook met ons heeft te maken. Oké, okay, we horen je over een kwartiertje dus vanuit Londen. Daarna een nieuw fenomeen om kennis te maken... over vlees dicht bij de consumenten brengen. Zo. De zogenaamde doe het zelf kip pakket en een kwart voor tien dijkgraaf het die klavers komt ons vertellen over de dijk die moet breken. Maar we beginnen met ongewenst bezoek. Ja, misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Iemand overlijdt en de ex-partner wil niet naar de begrafenis. Maar er zijn wel kinderen in het spel. Wat doe je dan? Deze week bleek uit onderzoek dat de helft van de gescheiden mensen... niet naar de uitvaart van hun ex-partner gaat. Zelfs als er minderjarige kinderen in het spel zijn... geeft een kwart van de gescheiden ouders aan niet te zullen gaan. Bij ons te gast... Twee vrouwen die in de dagelijkse praktijk met deze moeilijke situaties te maken hebben. Loes Rooijakkers, zij is uitvaartverzorger en docent uitvaartzorg bij het opleidingsinstituut Docendo. Hartelijk welkom. En rouwpsycholoog Leoniek van der Marel. Ja, nou, hart fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben beide wel eens te maken gehad... Hè, met de situatie dat iemand overlijdt... en dat die ex-partner niet welkom is... maar dan het minderjarige kind weer wel. Dan gaat zo'n kind dus naar de uitvaart van... papa, mama mag niet mee. Wat, wat doet dat met een kind? Nou, voor een kind is dat echt heel moeilijk... want je hebt je andere ouder nodig, meer dan... en op dat moment al helemaal. Dus dat is heel triest dat een kind daar alleen zit... en dan wordt er misschien gezegd... ja, maar oma is er en ze heeft een hele goede band met oma. En dat is toch heel anders... Ja, want u bent rouwpsycholoog. U schreef vijf jaar geleden het boek... Kinderen in spagaat, rouw nascheidingen en overlijden. Wat zegt u dan tegen een moeder die weigert met haar kind naar de uitvaart van zo'n ex te gaan? Ja, ik wil moeder dan echt heel erg duidelijk maken... dat het kind haar nodig heeft. En dat dit niet het moment is om aan jezelf te denken... maar om aan je kind te denken. En dat dit een bepalend moment is voor de rest van het leven van het kind. Maar waardoor wordt die moeder dan zo beheerst... dat ze dat per se niet wil? Boosheid. Raak, wraak, ja. zucht. Boosheid. Nou, wraak denk ik... Op op dat moment niet, maar vooral boosheid en misschien ook wel angst. Hè? Van hoe wordt er naar mij gekeken als ik daar binnen stap? Iedereen weet hoe de situatie was. Ja, maar die situatie is natuurlijk iedere keer totaal verschillend. Ja, klopt. Want zo'n vrouw kan in de steek gelaten zijn door de inmiddels overledene... maar het kan ook gewoon heel anders gegaan ja, zijn. Ja, klopt. Maakt dat, kan dat nog uit? Ja, ik denk wel in de boosheid die er speelt maakt dat zeker uit. Ja. Ja. Ja. Loes Royak, als u maakt dit soort dingen toch ook mee? Hè? Wat kun je dan doen als uitvaartverzorger? Uh, Verder gaan dan alleen de mening van wie betaalt, die bepaalt. Dat is natuurlijk in eerste instantie, je hebt een opdrachtgever bij een uitvaart. Daar zul je toch altijd uh, enigszins uh, aan tegemoet moeten komen. Want ja, dat is degene die aangeeft hoe het moet, uh, moet gaan verlopen. Dan kun je zeggen van nou, dat is uh, de stelregel, die gaan we volgen. Maar wat iemand wenst, is, heeft heel vaak een ongewenst effect. En dat kunnen mensen op dat moment nog niet overzien. Dus het kan heel goed zijn als zo'n moeder dat bijvoorbeeld zegt van... ja, ik ga daar niet heen, hè, want uh, ik wil die ex niet ontmoeten... of ik wil die uh, nieuwe partner niet gaan ontmoeten. Oh, dat dat je is op dat moment een punt, die nieuwe partner natuurlijk. Ja, en dan kun je nog niet goed overzien wat het effect is. Dus je zit heel erg in het moment, want dat overlijden staat je leven even stil. En op dat moment ja, gaan mensen inderdaad heel diep in de emotie. En wat je kunt doen is proberen iemand op een logische manier mee te nemen... zonder dat hij de strijd met je aangaat. Dus... Ja. Als ik zeg van ja, je doet het helemaal fout. Je moet iemand wel, of je moet dit, of je moet dat. Iemand laat zich door mij niet zomaar vertellen wat je moet doen. Nee, natuurlijk niet. En uh, iemand mag het uiteindelijk ook gewoon zelf weten. Ja. En ik kan me voorstellen dat als er geen kinderen bij zijn... dat het ook een minder groot probleem is, of niet? Ja, u klikt. Ja, u... Nou, dan is het zeker een minder groot probleem. Want het is je eigen verantwoordelijkheid. En ja. jij zal de rest van je leven daarmee verder moeten. Maar als je kinderen hebt, dan ben je verantwoordelijk voor je kinderen. En daar heb je iets voor te doen. Dit is een onderzoek dat werd gestimuleerd eigenlijk vanuit de uitvaartbranche zelf. Dat verbaasde me eerlijk gezegd. Ik denk, dacht bij mezelf, wat, wat kan het die uitvaartbranche eigenlijk schelen? Nou, ik denk dat we wel ja, steeds... Ja. Ja. Ja, ik denk dat het ons heel veel kan schelen. Want het heeft natuurlijk uh, heel veel effect op ons als uitvaartverzorgers... als je te midden van die ruzie in de families komt. Hm? Het heeft ook vaak als gevolg dat er natuurlijk agressie En dat gebeurt gaat. steeds meer. En dat gebeurt steeds meer. Want uh, op het moment dat iemand doodgaat... wordt alles wat er in dat leven is gebeurd... komt als een soort explosie naar buiten. Dus het is niks meer dan een afspiegeling van het leven... wat op dat moment plaatsvindt. Dus... Ja, je gaat zoals je hebt geleefd. Dus alle complexe toestanden... Nee, maar luister, de, ja, de, de psychische en de, de sociale problematiek is glashelder. Maar wat is de problematiek uiteindelijk voor de uitvaartbranche zelf? Uh, problemen in een aula. Uh, mensen die niet mogen dus komen. Dit echt... Ja, je die, die moet mensen buiten gaan houden. Wij worden soms dan ingezet als politieagent. Ik kreeg laatst voor het eerst dat ik een foto doorgestuurd kreeg. Het is echt een heel grappig verhaal eigenlijk. Ik kreeg een foto doorgestuurd van iemand die niet mocht komen. Oom Bram mocht niet komen. Die mag niet komen. Oom Bram mag niet komen. Vervolgens heb ik die foto en hebben afgesproken... dat oom Bram dan wel ergens apart mocht zitten. Dus ik had een stoel voor oom Bram gereserveerd. Met een uh, kopje zie... koffie ja. en een... <laughs> Ombram met zijn nieuwe vriendin. Ik zie die foto en ik zie Ombram dus inderdaad binnenkomen en ik zeg: nou, Ombram, u bent Ombram hè. Ik heb voor u een aparte plek gereserveerd. Die man, oh wat attent dat u mijn naam kent en dat u weet dat ik hier uh, verwacht word. Dus als je hem om kan draaien, heb je die man mee. En maar waarom mocht die man niet komen? Ja, ook vanwege de situatie van een scheiding. En hij had een nieuwe vriendin. Ja. En die kinderen waren bang dat hij zijn, uh, met die kinderen nog uh, ruzie zou gaan maken op die uitvaart. En hij hoorde het, er niet meer bij. Het kan natuurlijk ook zijn dat Omberam hele nare dingen heeft gedaan. Kan ook nog. Dat, ja. dat is weer een hele andere situatie absoluut, natuurlijk. er zijn heel, heel veel kanten aan zo'n verhaal. Ja. Klopt. Leonieke van der Maarel, u heeft zelf laatst ook een lastige situatie meegemaakt. Begreep ik. Een moeder die zou overlijden, wilde absoluut niet dat haar ex-man zou komen. Ja. Dat ging ze dus van tevoren bepalen. Ja, precies. Maar toen koos u voor het kind. Ja, ja. Ik, ja, ik sta dan altijd voor het kind. Dat is natuurlijk ook fijn, omdat ik ook kindertherapeut ben. Dus dat zeg ik ook. Ja, ik ben voor het belang van het kind. Het spijt me. Ik, ik, kan, ik kan alleen maar zeggen wat dat voor jouw kinderen gaat betekenen. Zij wilde dat jij... dus over haar heen regeren. Ja. Ja. Worden ze dan boos op u? Nou, ze zijn wel teleurgesteld. Want iedereen wil natuurlijk heel graag horen van... nou, prima hoor, moet je vooral doen en fijn dat er een tante is. En ik is. ben toch degene die doodgaat, ik ben degene precies. die zielig is. Precies, precies. Ja, dat is het inderdaad ook, ja. ja. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er wel iemand is... die voor dat kind opkomt, hè? want ik kreeg ook een berichtje op Facebook. Er is natuurlijk heel veel over gezegd. Van een meisje die was 16, toen haar uh, moeder overleed... en uh, haar vader mocht niet komen. Ze zei, ik heb maar niks gezegd, want dan zou ik nog meer ellende veroorzaken. Maar ze zegt, ik had hem zo nodig op dat moment. Is het niet zo dat iedereen gewoon naar een uitvaart mag? Is toch openbaar iets of niet? Ja, ik ja. heb het... Ja. Ik dat dacht dus het ik. Nou ja, nou, nee, ja, in ja, feite uh, is het, loes. de wet nee. is daar niet helemaal duidelijk in en heeft eigenlijk daar geen voorziening in. Het betekent inderdaad wat ik net al zei, de opdrachtgever bepaalt. Dus als ik een ruimte huur, is het eigenlijk een soort, ik zeg het even heel plat, een feestje. Ja. En ik bepaal wie er op ja. dat feestje komt. En als het in de kerk is, mag iedereen dan wel komen? Nou, dat is een heel, heel belangrijk punt, want daar zien we ook wel dat de kerk uh, een, een gat achterlaat. Want daar waar vroeger uh, door een kerkdienst... heel veel problemen gewoon opgevangen werden... sociale druk, je gedraagt je in een kerk. Um, niet zo belangrijk wie er komt. Je hoeft niet zo persoonlijk te worden. Want je hebt een mis of een, een dominee kan zo, die een kan Je kan gewoon achterin een bankje schuiven. Precies, maar ook de inhoud van de dienst... werd natuurlijk heel erg globaal. En kon je heel erg onpersoonlijk ja. houden. En nu wordt alles komt aan het licht. Al geheim komt Maar erover. maakt u uiteindelijk gewoon mee... dat er werkers letterlijk ruzie boven de kist uitgevochten wordt op zo'n uitvaart? Op de uitvaart zelf heb ik één keer meegemaakt... dat we inderdaad uh, vooraf de politie wel hebben moeten inzijnen... van dit zou wel eens mis kunnen gaan. Maar je probeert het inderdaad door heel veel technieken... van tevoren te voorkomen. Hoe beter wij daarin opgeleid worden, hoe beter wij... En dat betekent dus met de families van tevoren praten? Heel duidelijk. Maar ja, maken. jullie worden ook vaak pas ingeschakeld... op het moment dat degene dood is, toch? Ja, we hebben ook voorgesprekken. Ik heb ook een keer meegemaakt met een minderjarige jongen... dat zijn ouders zo over elkaar heen aan het buitelen waren... dat de jongen die zelf zou gaan sterven... daar dus eigenlijk niet meer goed uitkwam. En ik ingeschakeld ben door een hospice om te komen. Om inderdaad voor zijn uitvaart een aantal dingen zo duidelijk vast te leggen... dat zijn ouders niet in een vechtscheiding op dat wordt moment... Dan het wel heel beladen. Het is heel hè? beladen. Ja, het is heel beladen. Dus het is niet zo dat dat elke dag gebeurt. Maar als het gebeurt, is het heel beladen... en moet je heel goed toegerust zijn om dat te kunnen aanpakken. Hij wilde graag dat beide ouders op zijn ja, uitvaart zouden zijn. Tuurlijk. En is ja, dat uiteindelijk gebeurd? Het is uiteindelijk gelukt, maar met heel veel kunst en vliegwerk. En dat vraagt dus heel veel in communicatie vooraf. En hoe beter die uitvaartverzorger dat op dat moment doet, hoe minder vaak het gaat escaleren op die dag zelf. En dat vraagt heel veel. Nou ja, ik denk dat de mensen die dit horen, ja. Denken, hoe, hoe is het mogelijk dat die ouders zelfs op zo'n moment niet uh, zichzelf even op, opzij kunnen zetten? Ja, uh. Maar dat blijft altijd het verhaal. Hè? Dat is natuurlijk ook met de vechtscheidingen: dat, dat het zo onbegrijpelijk is. Weet je, op het moment dat je zo geraakt bent in je emotie. Hij zegt altijd: dan schiet je in je reptiele brein en je gaat gewoon handelen. Het is eigenlijk heel intuïtief handelen. Je kan ook niet meer logisch nadenken. En daarom, ja, ik denk ook dat daarom juist die mensen eromheen nodig zijn. om dat wel bij je te proberen te werkstellen. Hoe kun je zo'n kind bijstaan? Nou, in ieder geval kan je ook andere mogelijkheden als nou echt die moeder niet mag komen... Nou, zorg dan dat je op de parkeerplaats zit als moeder... dat je kind weet dat je buiten staat... en voor de rest het kind proberen uit te leggen hoe het zit... Maar dan nog, weet je, een kind denkt, ja, ik wil gewoon mijn vader of mijn moeder erbij. En dan maakt het ook eigenlijk niet meer zo uit of het kind 6 is of 18 of 25. En het gaat best over veel kinderen waar dit uiteindelijk plaatsvindt. Ja, plaatsvind, ja hè? zeker. Hè? Ja, want er zijn enige idee hoeveel. Ja, minderjarige kinderen, 6000, verliezen uh, een, een vader of een moeder. En nog niet eens of een broertje of een zusje. En daarvan is, nou, we weten nu dat 40% van de mensen gaat scheiden. Dus nou, dan kan je al bijna uitrekenen dat het dus om 1500 kinderen moet gaan per jaar. Die in deze situatie terechtkomen. En goed, daarvan heeft weer niet iedereen zo'n slechte echtscheiding. Dus dan zal het weer een vijfde deel ongeveer zijn. Dat zijn toch behoorlijk wat kinderen. ja, Die Ik de rest dat... van hun leven daarmee moeten leven. En terugkijken ja? op zo'n moment. Gewoon niet prettig. En, en behalve die hebben daar last van, dat, dat, dat ja. levert toch een, tra een trauma op? Trauma ah, nou ja, weet ik okay. niet, maar dat kijk, is het is heel woordtwijl. belangrijk dat je goed afscheid neemt... op het moment dat daar zoveel ellende omheen zit... en je daar zo gevoeld hebt afgesneden te zijn van je andere ouder... kan je daar niet met een fijn gevoel op terugkijken. Behalve dit uh, signaleren zoals nu gebeurt, wat kan je er verder mee? Ja, ik zou bijna willen zeggen opvoeden. De ouders opvoeden en dat je dit wel realiseert... Ja, hoe doe ik bedoel, je dat? Ja, veel praten en communiceren en uitleggen. Weet ze slaan ook, elkaar de hersens in over een koffieapparaat. Ja. Dan komen ze toch niet met u discussiëren? Uh, nee, goed, dan hebben we weer andere therapieën daarvoor. Maar over, over dit, over die uitvaart... en dat is denk ik ook wat Loes zegt... het is heel belangrijk dat, dat een uitvaartverzorger... daar een grote rol in heeft. Uh, Loes, het is een hoop ellende... maar er zijn ook mooie ervaringen natuurlijk. Ja, hè? U zeker. had een mooi verhaal over... een. En haar ex. Ja, dat was wel een hele zin, moeten we daarmee afsluiten. Ja, ik wou, ik wou zo graag een keer iets moois vertellen ja. erover. Um, een, ex, een ex die dus inderdaad zou komen te overlijden, terminaal werd. En bij zijn ex-vrouw in huis werd opgenomen met uh, twee kinderen. En ze hebben hem helemaal netjes naar het einde toe begeleid. Haar nieuwe man heeft echt een stap opzij gedaan om daar uh, ruimte aan te kunnen bieden. En dat was dus een uh, fantastisch uh, moment. Waarbij die kinderen ook op een hele goede manier hebben leren kennismaken, met afscheid nemen. Niet alleen afscheid nemen in de situatie van een scheiding... maar ook afscheid nemen in de situatie van de dood. Ja, het kan dus wel. Het kan wel, maar goed, ja, zeker. Maar die, die, die man die ging overlijden, die had geen nieuwe partner. Dat scheelde wel. Ja. Dat denk ik dat dat wel extra complicerende factoren zijn ja. vaak. Ja. Nou ja, dit zijn de kwesties waar denk ik veel mensen vaak niet over nadenken... dat dit nee. allemaal gebeurt. Nee. En het gaat ook heel vaak goed. Hè? Laten we dat ja. vooral niet vergeten. Nee, goed. Hartelijk dank beide. Loes Roojak als uitvaartverzorger en docent ook uitvaartzorg bij het Opleidingsinstituut Docendo... en rouwpsycholoog Leoniek van der Marel. Hartelijk dank. We zijn het al aan het begin van het uur Onze commentator Kees Boman zit niet bij ons aan tafel, maar in een studio in Londen. En hij zit daar niet voor niks, want voor nu is Engeland het middelpunt van de wereld. Het land dat voorop gaat in de alsnog verbale en diplomatieke strijd tegen Rusland. Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision. And we think it overwhelmingly likely that it was his decision. To direct the use of a nerve agent on the streets of, of the UK, on the streets of Europe for the first time since the Second World War. That is, that is why we are at odds with Russia. U hoorde uh, minister van Buitenlandse Zaken Boris uh, Johnson. Kees, uh, zo'n rechtstreeks aan Poetin gerichte beschuldiging, dat is ja, dat is heel erg fors. Nou, moet ik er eerlijkheidshalve wel bij zeggen. dat elke uitspraak van de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Boris Johnson, meestal fors is. en van dik hout, zaag en planken. Meer om het te begrijpen. Eh, je hebt aan de ene kant iemand als Stef Blok. en aan de andere kant heb je dus iemand als Boris Johnson. Stef Blok is onze minister van Buitenlandse Zaken. en die is altijd zeer gematigd in de taal. Maar het is een uh, stevige taal. en er moet ook wel iets uh, over gezegd worden. Er is uh, in de zin van. Waarom zo stevig? Uh, omdat er natuurlijk ook iets heel naars en raars is gebeurd. Dat er twee mensen uh, uh, in het ziekenhuis uh, uh, op de intensive care liggen naar een zenuwgasaanval. Uh, er is uh, vandaag ook bekend geworden dat er overigens elders nog een, een uh, gevluchte Rus uh, vermoord is. En daar wordt ook de suggestie omheen vertelt dat dat misschien wel eens... met het Kremlin te maken zou hebben. Maar om uh, de opwinding hierover te begrijpen... moet je, en dan komen we misschien zo nog wel wat verder over te spreken... ook denken aan een heel ander verhaal, namelijk Brexit. In Groot-Brittannië is een enorme verdeeldheid en verwarring... en onduidelijkheid over hoe gaat dat nou. Let wel, over een jaar en anderhalve week... zitten de Britten niet meer in de Europese Unie. En die chaos in Groot-Brittannië en vooral in de partij van die uh, Britse premier May en Boris Johnson... is er grote verdeeldheid. En is het dus wel handig dat je uh, op enig moment... een ander verhaal heel dik kan neerzetten... Krasse taal kan uitspreken en ook de indruk kan wekken... dat je het volledig in krief hebt. Want Theresa May stelt zich heel krachtig op. Op de achtergrond, misschien hoor je dat, een alarm. Ik zit hier ja, vlak Blijf bij rustig zitten, het komt allemaal goed. Nou ja, in, in Londen is het overigens altijd wel zo de laatste tijd... dat je juist niet rustig moet blijven okay. zitten. Maar goed, vooralsnog is het een test, geloof okay, ik. Oké, okay. uh, karaktertest. Luister, uh, het, het was wel een soort van goede gewoonte... dat Rusland uh, toch, uh, ondanks dat er van alles en nog wat uh, gebeurde... zelfs in de Oekraïne-crisis... toch nog met enige diplomatie behandeld werd. Dat lijkt nu eventjes uh, voorbij. Nou ja, dat is uh, helemaal voorbij. Je hoeft hier alleen de Britse kranten maar open te slaan... of uh, naar uh, de televisie te kijken. Of gewoon op straat, hoor. Hoor je ook toch wel mensen... als je een gesprekje zo hebt over het alledaagse nieuws... dat men het toch wel uh, vrij eng vindt... en dat het uh, uh, nu nog wel een oorlog met woorden is... maar dat er wel zo'n sfeer van ongemakkelijkheid omheen hangt... en dat het doet denken aan een koude oorlog... wat wij eigenlijk misschien niet echt hebben meegemaakt. Maar wel dat er in de jaren 60, 70 vaak conflicten waren. Dat er spionnen werden uitgezet. Dat er diplomaten over en weer werden teruggestuurd. Maar nu is het toch wel vrij heftig. En je moet dat ook zien in een uh, behoorlijk instabiele uh, geopolitieke wereld. Hè. We weten allemaal wat voor president er in het Witte Huis zit. Niemands baan is daar zeker. En vooralsnog alleen zijn eigen baan. En uh, Europa, wat uh, inhoudelijk een beetje wankelt ook... omdat er een lid uit wil treden. Dus ja, men is wel heel erg bezorgd. En in die zin is het ook wel aardig te kijken naar die opstelling van Nederland. Je bent daar eh, omdat er een lentecongres van de Conservatieve Partij is, hè? Ja, dat is misschien wel goed om dat in één zin nog even uit te leggen. Want mensen kunnen zich ook afvragen, hey, hij volgt de politiek... maar volgens mij zijn er toch straks volgende week verkiezingen in Nederland. Nou, dat zijn lokale verkiezingen die zijn ook allemaal hartstikke belangrijk. Maar ja, wat politici altijd zeggen, maar waar het echt om gaat... nou, dat ga ik nu ook zeggen. Waar het echt om gaat, is toch wel dit verhaal hier. En ik wilde naar de uh, voorjaarsconferentie van de conservatieve partij... van Theresa May, waar ik eens wilde peilen... hoe er eigenlijk gedacht wordt over Brexit... en hoe men denkt wat daar allemaal uh, van terecht komt. Maar ja, het verhaal is wel uh, geschoven. Ik denk dat straks om een uur of uh, één... houdt zij een grote speech daar, waar ik zo naartoe ga... Uh, hoe zij straks toch gaat vertellen uh, hoe uh, Groot-Brittannië zich... Uh, uh, stelt uh, tegen uh, de Russen en tegen Poetin in het bijzonder. Nou, Dit is voor het eerst in tijden dat ze nou een keer de wind mee heeft... en niet meteen voordat ze überhaupt de mond over, uh, opgedaan heeft... Uh door alle partijen tot op de enkels toe afgezaagd wordt? Hè? Nou ja, je, je, je leest het ook wel hier in de, in de kranten... dat zij zat natuurlijk in een diep dal van uh, uh, uh, grote onduidelijkheid. Hè, om een voorbeeld te noemen. Als er straks uh, geen akkoord is met de Europese Unie... geen douane-unie en geen handelsovereenkomst... met de achterblijvers, zou ik maar zeggen, in de Europese Unie... dan komen er weer grenscontroles. Nou, inmiddels is uit een geheim document bekend geworden... dat er helemaal geen grenscontroles zullen komen... Want het valt helemaal niet te organiseren in zo'n korte tijd. Dus wat er ook gebeurt een brexit met of zonder deal. Uh een echte brexit zoals het ooit bedoeld is... wordt het natuurlijk helemaal niet. En er komt nu ook nog een ander element bij... met dat conflict met de Russen. Dat is uh, natuurlijk dat al die Europese landen... Of, en daar ook nog de Atlantische wereld eigenlijk... Uh, de armen om Groot-Brittannië heen slaat. Zo van, ja, we laten je niet in de steek. Je hoort er wel bij. Uh, de NAVO zegt allemaal lieve dingen. Je hoeft het allemaal niet alleen op te lossen. Ja, dat is toch wel een gek gegeven... om de armen om een land heen... Heen te slaan, wat eigenlijk zelf elke dag bezig is... om een club, de Europese Unie, te verlaten. Heeft dat nog invloed op die onderhandelingen, denk je? Absoluut. Uh, ik denk dat uh, komende week is er een uh, top in Brussel. Daar moet uh, opnieuw gesproken worden over... Uh, uh, gaan wij nou verder en hoe gaan we verder... met die uh, uitreding van de Britten. Maar ja, ik denk dat het klimaat zo langzamerhand... en dat proef je ook wel bij politici en bij diplomaten... Die ik, zeker diplomaten die ik de afgelopen dagen heb gesproken... dat men zegt, ja, dit is misschien wel een draaipunt... waarop er anders gekeken wordt naar Brexit. Dat er anders gekeken wordt naar een politiek... Isolationisme. En dat men misschien zich wel moet realiseren dat het toch wel beter is dat je lid blijft van een club dan dat je het allemaal in je eentje gaat doen. Maar wat ik, uh, nou ja, die sirene is er nog steeds. Ik kan er niks aan uh, Ja, kijk, we zien de maar... beelden, de rest van het gebouw is volledig geëvacueerd. Je bent, zit inderdaad als enige daar. Nou ja, Peter, ik, ik, ik snap dat je op de zaterdagochtend... deze frivole opmerking wil maken. Maar in uh, Londen is het heel erg lastig om dat op deze manier uh, te verwoorden. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat er uh, niks aan de hand is... en dat men uh, op zaterdag de tijd neemt om te testen. Maar één ding wat ik nog wel even kwijt wil... dat is de positie van Nederland in deze. Uh, als het nog uh, uh, gehoord kan laten worden, ja. dan graag. Dat is hoe uh, premier Rutte sprak over dat conflict Groot-Brittannië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 Uh, verklaring van, van Engeland, achterwege zeer geloofwaardig. Hij is best wel voorzichtig als je het zo hoort. Hè? Dat mag je wel zeggen. Ja, er valt ook uh, de commissie Davids. Dan zullen mensen zich thuis afvragen waar ging dat nou weer over. Nou, dat was dat wij uh, na een onderzoek uh, gebleken... de uh, oorlog politiek steunde tegen Irak. Met, al, met, met vooral als reden dat er massa-vernietigingswapens zouden liggen. En dat later bleek dat dat eigenlijk nergens op gebaseerd was. En daarom uh, gebruikte eigenlijk premier Rutte dat nergens op gebaseerd was in deze kwestie... in dat conflict tussen Groot-Brittannië en de Russen. Want hij heeft niet echt eigen feiten om te zeggen... die Poetin die zit achter die zenuwgasaanval. Die Poetin is een hele nare, enge man. Maar waarom zegt Rutte dat ook? Zo'n hele voorzichtige positie, want dat valt echt wel op. Want andere grote Europese landen hebben allemaal gezegd... erg, en Nederland is een beetje voorzichtig. Dat ligt met name aan uh, twee onderwerpen. Uh, natuurlijk het allerbelangrijkste is de MA-17. De onderste steen zou boven moeten komen, zei Rutte ook ooit naar die vreselijke ramp. Nou, die steen komt helemaal nooit boven. Uh, geen enkele steen. Maar goed, dat betekent wel dat je enige relatie met de Russen wel moet houden. Dus niet mee gaan huilen in het bos. En het tweede is dat uh, wij ook van de Russen, trouwens uh, meer landen in Europa, behoorlijk afhankelijk zijn van het Russische gas. Dus uh, reden voor uh, diplomatiek heel hard op te Dromslaan, dat uh, is niet echt de diplomatieke stijl uh, van Nederland. Tot slot, om nog een beetje af te ronden. Heb je nou uiteindelijk het gevoel dat Europa dus een beetje richting aan het bijdraaien is, richting Engeland. Maar hoe zit dat voor die Engelsen zelf? Is dit ook een moment voor hun om een beetje bij te draaien? Ja, ik eh, heb mij laten vertellen... Eh, dat kan ik natuurlijk ook niet allemaal zelf eh, verzinnen... Eh, met een aantal mensen die ik hier gesproken heb... dat dat inderdaad aan het bijdraaien is. En hoe, dat is natuurlijk politieke topsport... want je kan natuurlijk niet, ook niet straks op zo'n congres zeggen... nou, de wereld is zo ingewikkeld geworden... en die Russen doen zo naar achteraf... dat hele brexit dat is helemaal niet goed. Het is heel belangrijk om van een grote club lid te blijven. Nou, zo gaat het niet gezegd worden eh, vanmiddag door Theresa. Daarmee, maar er is wel een totaal ander klimaat aan het ontstaan. Dat misschien straks wel over een jaar en een week. er een Brexit is. Maar dat er gewoon een land is. die strikt genomen. toch nog gewoon in huis woont. en zegt. apart te willen leven. Maar dat dat toch een andere politieke betekenis. Uh, en praktijk is dan aanvankelijk uh, verwacht uh, werd. En dat komt. Dat komt gewoon omdat er toch iets is van uh, kilte en kou in de lucht. En dat gaat niet alleen vandaag zo zichtbaar zijn... maar de komende tijden. En dat bepaalt echt wel het hele... Politieke, zoals ik al zei, klimaat in de wereld, maar zeker in Europa. Kees, hartelijk dank voor je uitleg. Je hebt het alarm stilgekregen. gekregen. Uh, ja, dat uh, deed ik even tussendoor. Ja, precies. <laughs> je kan veel, maar dat is de wijk hier al. Ja, toch fijn om te horen. Oké, okay. hartstikke goed. Tot volgende week. U hoorde Kees ja. Boman vanuit Londen. Ja, en als u meer informatie wilde, kunt u altijd uh, terecht op NPO Radio 1.NL, schuine streep, nieuwsweekend en op onze Facebookpagina. Langzaam zakt hij weg. Een held, Joe Jackson, het nummer, stepping out. Een kip grootbrengen en daarna zelf slachten. Ga er maar aan staan. In Brabant worden jaarlijks 26 miljoen kippen geproduceerd. Want ja, zo mag je dat wel noemen, geproduceerd. Maar dat vroeger kleinschalig op het eigen erf gebeurde... is dat proces nu voor een groot deel omvangrijk en onzichtbaar geworden. Een aantal kunstenaars en boeren probeert daar verandering in te brengen... met de doe-het-zelf-kip. Een pakket bestaat uit drie bevruchte eieren, een broedmachine... kortom alle spullen die je nodig hebt om de kippen te verzorgen... slachtmateriaal en eenvoudige instructies. Met dit pakket kunnen consumenten... Een ei tot kipfilet en kippenpootjes zien transformeren in negen weken. Bij ons is bioboer Jan van den Broek van de biologische boerderij Het Schop in Heelvarenbeek. Hartelijk welkom. U bent een van de initiatiefnemers. Nou, ik, nee. Nee, ik ben nee. geen initiatief, oh. nee. Het initiatief komt Deelnemers. van het Landbouw Innovatie Campus in, in Brabant. Ja. Dat is een initiatief om allerlei leuke dingen, vernieuwing te stimuleren in de agrofoodsector. sector, zo weet het officiële. Ja. Maar hier zit toen, weer een gedachte achter, toch? Ja, ik hoorde dat en ik was meteen enthousiast want ik wilde heel graag uh, meedoen. Ja, Waarom wilt u graag meedoen? Ja, we hebben een boerderij eh, met een boerderijwinkel. En ik breng elke week eh, een aantal dieren naar het slachthuis. En als ik dan in de supermarkt kom... Ik kom er nu zo vaak overigens, maar goed. Als ik er een keertje kom, dan zie ik daar van die anoniem verpakte stukjes vlees. met Hapklare brokken? Tickets. Ja. En ik ben als, als, boeren, als boerenzoon ook... Eh, ja, ik ben gewend dat ik de relatie leg met het dier. Maar ik, ben, ik weet ook dat heel veel mensen dat niet doen. Of zelfs misschien wel verdringen. En als Waarom je... is het belangrijk dat die relatie er is? Uh, om, uh, om respect uh, te behouden voor, uh, voor het dier. En eigenlijk voor de hele omgeving waar je gebruik van maakt, letterlijk eigenlijk. En wij zijn dat kwijtgeraakt. Ja, ja duidelijk. Eigenlijk zou je ze zelf... En de dier moeten kunnen doden als je vlees eet, heb ik wel eens gehoord. Dat gaat wel een beetje ver, maar inderdaad, dat in principe wel. Maar ik denk dat de meeste mensen zo ver van dat gebeuren afstaan... dat dat een stap te ver is. Maar ja, ik kan een kip slachten, een koe slachten, mag niet eens. Nee. Uh, dat is gewoon maar een maar zou het kunnen? Uh, ik denk dat ik wel drie keer moet slikken, hoor, als ik dat... Maar mm. ik ben er regelmatig wel eens bij, hoor. Ja. Dus, als bij het doden... Dat zijn geen feestjes, hè? Uh, Natuurlijk niet, nee. Is maar het is niet zo niks dat het slachten bij bijna alle culturen... ook tot een ritueel verheven is. Ja. Maar Peter de Bie, wat zit er op jouw broodje? Uh, Han. Kijk. Varken Le dus. De varken dus. Ja, ja. Dan moet je ja. eigenlijk ook een varken dood kunnen maken. Ja. Nou, laten we toch even teruggaan naar dat die kip. kip. Want het is echt uh, een deel van het proces. En het project is dat uiteindelijk... Je krijgt een ei... Komt een kippetje, kuikentje, wordt kippetje in recordtempo en dan wordt die kip afgemaakt. Waarom, ja, waarom hoort dat laatste stukje erbij? Want dat is best moeilijk voor mensen die ja. dat niet gewend zijn. Ja, dat zei ik net al. Het is, dat is niet best moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Maar dat is wel cruciaal: een cruciaal aspect van het eten van vlees. En natuurlijk gaan wij niet mensen in een achtertuintje laten experimenteren... met het doden van een kip. Daar gaan we echt uh, scuur begeleiden. Ja. Wat gaat u die mensen dan vertellen? Nou, sowieso duurt het uh, drie plus een week of negen. En wij doen het met, op een biologische manier. Dus die negen weken die op de site staan, dat worden bij ons zeker wel twaalf, denk ik. Uh -huh. Dus in dat hele verloop, in dat proces... Ik merk ook van, van mezelf dat ik me op een of andere manier mentaal voorbereid voor het feit dat ik op een gegeven moment een koe naar de slachter breng. Dat op een of andere manier heb je in je hoofd dan dat ook al geaccepteerd. Dus ja. dat doe je niet van de een op de andere dag. En ik denk, ik hoop dat die mensen dat ook, dat ik die mensen daar ook in kan begeleiden. Nou, dat geldt waarschijnlijk voor mensen, omdat ze natuurlijk inderdaad ei, dat zien ze ja. een kuikentje worden. Zo'n kuikentje is Lief, lief, maar heel, ja, ja. heel vertederend. Ja, ja. En dan wordt het kip. Ja. En dan, ja, ik heb vroeger ja, als luister, kind maar... heb ik het geleerd om, om, om het te doen hè, op een boerderij, om, om, een, om een kip te slachten. Ja. Het enige wat mij verteld wordt, is: je zet je klomp op het hoofd van die kip, een klein rukje is voldoende. Ja. En als je snel genoeg bent, doe je hem uh, in, in de melkbus. En als je niet snel genoeg bent, dan kan je hem aan Dezelfde. het andere eind van het uh, erf ja, kan je ophalen. Ja. Ja, dat klopt. Nou, ik, wij gaan het niet met de klomp doen, maar we gaan hem eerst verdoven en daarna doden. Maar uh, ja, dat is inderdaad iets wat vroeger in mijn jeugd, ik was nu 64, ook gewoon heel normaal was op onze boerderij. En, maar, uh, ja. en dat is ook heel normaal bij de meeste mensen, wel heel ver van mijn bedshow of zelfs niet eens duidelijk is. Maar dat gaan ja. die mensen niet doen hoor, die uw eitje opgekweekt hebben. Ik denk het wel. Nou, Denk je wel? Nou ja, weet je wat het volgens mij is? Je, je krijgt zelf dus zo'n kuikentje in huis. Er is een broedmachine bij. Ja. Wat is dat voor machine? Die houdt de, Ja, de, de eieren warm. warm. Dat weet ik wel, maar hoe ziet dat er dan uit? Dat is zo'n ronde apparaat. Een apparaatje, waar een dus is vrij simpel. Ja, ja, met een glazen dingetje, zodat je het kuikentje ook uit het eitje kunt halen. Okay, Oké, heel, heel leuk met de Pasen zo ja, in, ja. in het vooruitzicht. Ja. Maar goed, dan duurt het dus 12, 9 tot 12 weken. Dat hangt een beetje vanaf. Het zijn zeker geen plofkip. Dan ga je dat, dat kipje... Ga je, uh, Nee, dan is het inmiddels al een kip, het is geen kuikentje meer. Nee, en... maar je moet dat, laten we zeggen, van een kuikentje naar een kip, daar ben je dus gewoon iedere dag bij. Ja. Je ziet dat, dat kuikentje zie je dus opgroeien tot kip. Ja. Dus je krijgt ook, je gaat dat beest een naam geven, je krijgt er een, een verhouding toe. Ja, en daar zit nou juist. Precies, daar, uh, de zit, hem de ja. daar zit hem de kneep. Want Om... tegen de tijd dat, dat, dat, dat, dat die kip rijp is voor de slag, dan ben je gewoon gehecht geraakt aan die kip. Ik zou het niet doen. Tenminste, ik zou... Uh, dat, dat is wat ik ook heel... Uh, wat het uh, probleem is ook vaak. Dat mensen, landbouwhuisdieren... Uh, als, een, als een hond of zo zien. En, en, en je hebt dus inderdaad de vee-industrie. Waar het dier een anoniem product is, ik hoorde je het net ook al zeggen. Aan de andere kant heb je ook mensen... die een dier bijna als een kind... Uh, beleven, zeg maar, hè, ervaren. Allemaal heel positief. Alleen die kip waar we het nu over hebben... die moet je niet in die, op die manier benaderen. Dan je moet je niet op die manier... hechten aan dat dier. Als, dus alsof het een, ja, een medesoort is. Maar waarom is. dan eigenlijk niet? Dat is een hele goede vraag. Ik, uh, dan komen we op ethische kwesties. Hè, en... Uh, een vlieg sla je zo dood. Een muis is misschien al iets moeilijker. En een koe is, uh, is, uh, staat heel dichtbij je. Dus op een of andere manier hebben wij in onze beleving, in, uh, in onze hersenen, zo die, die instelling dat. Uh, en als je vlees eet, dan zul je een dier dood moeten maken. Dat is toch normaal? Mag, mag iedereen uh, meedoen? Nee, nee, nee. We hebben inmiddels al een hele hoop uh, aanmeldingen? aanmeldingen: meer dan 30. En we gaan selecteren. Ik ga. Uh, kijken of mensen het uh, kunnen. En hoe, wat moet... hoe zie je dat? Ja. Nou in gesprek sowieso. Maar of ze dat. Kip... allemaal echt persoonlijk. Nou, we gaan eerst een selectie maken en, ja. en dan als het uiteindelijk. Uh, en dan zo... nodigt u eens een keer ja, uit En Ja, dan de wil ik weten wat. Ja, ja. Op een balkonnetje laat ik geen uh, kip uh, opvokken. Nee. Dat, dat kan niet. Maar waar dan zijn wel? Met een tuin. In een tuin. Nou ja. Wel of niet met kinderen. Ja. Ja, zegt u het ja. maar. Die kippen moeten gewoon lekker kunnen rondrennen. Ja, uiteraard. Ja, goed. Ik vind uh, het hele uh, ding draait ook om respect. Respect voor het dier. Klinkt raar, maar uh, respectvolle dier doodmaken. Als je vlees eet, moet je vanaf het begin tot het eind zelfs met het hele... Het komt neer op het uh, respectvol omgaan met je omgeving. Met je hele ecosysteem. Het voer van die kip. Nou, wij als biologische sector zijn daar heel erg mee bezig. En uiteindelijk het laatste handeling... dat moet ook respectvol uh, ja. gebeuren. Maar mag ik u nog even één stapje terug? Want u werd een beetje onderbroken. U was al aan het uitleggen waarom je nou niet aan die kip moest herten. Om jezelf te beschermen, denk ik. Is dat het? Ja. Ja. Ik denk het wel. Want dan wordt het lastig, hè? Dan, komt het, dan, dan kun je het niet meer. Nee, ik, uh, u ook niet. Nee, nee, nee, ik heb uh, een aantal jaren geleden echt sta flink staan huilen... toen onze hond uh, afgemaakt moest worden omdat hij ongeneeslijk ziek was. Dat is een heel andere band met zo'n dier dan ik met mijn uh, koeien heb. Dus je moet echt onderscheid maken. Ja, dat het, zeker, ja. Het, de start van het proces is dus... realiseer je goed aan het eind van dit experiment, ja. van, van dit project... Ja. Gaat dit beest dood. En dus is, uh, hecht je er niet aan? Nou, niet, ho, ho. Maar op, ja, dat is de kunst. Dus niet zoals je aan een, een medemens hond. of aan een kind hecht, zoals veel mensen ook aan huisdieren doen. Dat moeten ze vooral ook doen. Dat vinden ze dus gewoon soms heel waardevol. Maar hou in ieder geval een gepaste afstand, zo zou ik het willen noemen. Oh. Omdat je weet, en dat is ook een van de dingen waar we mensen. Dat is hartstikke lastig, ja. Maar wel een consequentie van vlees eten. Ja. Uh, wij hebben hier uh, vorig jaar uh, een paar uh, kunstenaars gehad. Hè. Die, en die hebben, hadden de Tosti-fabriek gemaakt hè, in Amsterdam. Daar ja. hadden ze ook hè, en Vera, ja. En, precies. En uh, die, dit komt uit dezelfde hoek. Hè. Ja. Ja. Die, die zijn bezig dus, om mensen bewust te maken. Ja. En ze hebben nu samenwerking gezocht met, met jullie, ja. bioboeren. bioboeren... Ja, wij als landbouwsector zijn ook redelijk verkokerd. Zoals iedereen verkokerd is in ja. zijn gedachten, uiteraard. En kunstenaars, dat zijn juist de mensen die onze gedachten juist openmaken... en ons creatief laten denken en samen gaan. Het komen er dit soort dingen uit. Dat vind ik fantastisch. Ja. En wanneer is het project geslaagd? Als alle kippen geslacht zijn? <lacht> nou, met het slachtfeest, denk ik zo. Ja, we want ze gaan mogen zeggen, we mogen niet zeggen, die kip die houden we gewoon. Want die vindt nee, het niet zo nee, gezellig. Nee, nee, nee. Dat, dat mag gaan niet. We, nee, gaan en we niet. is de volgende stap lekker een kalfje volgend, <coughs> ja? Nou, sowieso juridisch mag dat niet. Je nee. mag, daarom hebben we ook een kip. Een kip mag je thuis slachten, maar een, een grotere dieren niet. Hè. Dat is allemaal in de regelgeving zo gelukkig ook trouwens. So that, uh, dus uh, nee, dat gaan we zeker niet doen. Maar ik denk, ik hoop. Dus we gaan niet alleen die, die drie mensen met die kist of zes, want er zijn met twee boeren. Uh, erbij betrekken. Maar we gaan een aantal bijeenkomsten organiseren. En een van die, dus tussendoor ook, om de ethische dingen te bespreken. En. Uh, en gewoon technisch, van hoe ga je hem om? En wat we net hadden, de afstand die je gewoon geestelijk ook uh, zou moeten houden om het te kunnen. En aan het eind gaan we slachten, onder heel uh, goede begeleiding, uiteraard. En dan gaan we een, op een of andere manier, het moet een feest zijn, zodat je gewoon eervol aan die kippen, dus uh, eer aan de kip doet. Gaan we er nog iets van zien als buitenwacht? Ja, dus ik, ik dacht net in de auto, laten la, nou, we foto's maken. Dick Veerman, ken je die van Foodlock? Ja, in ieder geval, die belde gisteren ook al op. Van mogen we erbij zijn? Ik denk, ho, stop. Ik, eh, ik, je moet er wel heel erg goed, nou, jullie weten als media-mensen daar alles van. Toch even opletten hoe het naar buiten toe komt. Ja, nou, u hebt het goed uitgelegd. Uh, mensen kunnen zich nog opgeven hè? tot ja. 22 ja. maart. Voor zo Via de site van Doe het Zelf ja. Kip. Via www Nl. Nou, het lijkt me een, een duidelijk verhaal. Ik, ik wens u een, een mooie tijd. Het is ook net een mooie, die, die tijd zo naar, naar Pasen toe, hè? Ja, het past er mooi in. We ja. gaan de, de kisten uitdelen bij ons Festival 4. We hebben een, 4000 man op de boerderij. Dat is een mooie gelegenheid om die mensen... Zo. Uh, ja, een heel groot festival, ook met allerlei leuke dingen. Oké. Okay. Tweede Dank paasdag. Tweede paasdag, goed, dankjewel. Bioboer Jan van den Broek. Het is een dijk die het juist moet begeven. De proefdijk bij het Noord-Hollandse Eemdijk. Het 60 meter lange dijklichaam van 5 meter hoog... zit volgestopt met sensoren en meetinstrumenten... en wordt op alle mogelijke manieren belaagd totdat hij uiteindelijk bezwijkt. Rijkswaterstaat en de waterschappen willen namelijk weten... hoe een dijk versterkt met stalen damwanden zich gedraagt. En waarom dat nodig is, gaan we bespreken met Hetti Klavers... Zij is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland... en bestuurslid bij de Unie van waterschappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat is er aan de hand staat? Die, uh, uh, houdt u eerst, vertelt u eerst maar even hoe de situatie ter plekke is. Staat dat ding echt nu op in elkaar storten? Nou, het komt dichterbij. Uh, we hebben contact gehad vanochtend met de projectleider. En uh, de dijk begint uh, echt uh, te vervormen. De damwanden beginnen ook... Uh, het water uh, loopt er al dwars doorheen? Nee, het water loopt er niet dwars doorheen. Hij staat er nog gewoon. De damwanden zitten er ook nog in. Maar je moet je voorstellen dat de damwanden... die zeg maar verticaal in de dijk staan... die gaan langzaamaan vervormen. Gisteren was het nog zo'n 8 centimeter aan de bovenkant. Maar nu vervormen? Hoe zou vormen? Ja, maar wat? ik zou zeggen... ze, ze, ze gaan neer. Maar hoezo vervormen ze dan? Nou, je moet zich voorstellen dat zo'n damwandplank, zoals dat heet, zit 18 meter diep in de dijk. Dus die zit aan de, aan de in, diep in de bodem heel stevig vast. Dan komt er aan de bovenkant van de dijk komt er druk vanuit het water. Het water stijgt. Dan wordt het, uh, komt er heel veel druk op de dijk. En dan zit hij aan de onderkant heel stevig vast. En aan de bovenkant komt er heel veel druk. En dan gaat hij langzaamaan. Staal vervormt dan heel langzaam. En je meet dus aan de bovenkant. die rand gaat er gebeurt. eigenlijk opzij dan? Ja, de ja. dam gaat opzij. En de, de wand zelf blijft niet recht, maar gaat kromtrekken. Ja. En dat kromtrekken was gisteren nog zo'n 8 centimeter. Vandaag al is het al richting de 20 centimeter. En uh, dat gaat steeds sneller hoe hoe verder de vervorming maar, is. Maar wat gebeurt er dan? Want uiteindelijk uh, die damwand... Dat, is eigenlijk, dat zijn stalen platen, neem ja. ik aan. Uh, die houden dan toch nog steeds de boel tegen? Ja, daar zijn we dus heel erg nieuwsgierig naar. Wat gaat er nou gebeuren als je die dijk, zoals u zegt... steeds verder belaagt? Hij gaat vervormen, maar... Kiepert hij dat... dan om? Of vervormt u hij helemaal? Dat heeft geen idee. Nou, we hebben wel het idee dat hij natuurlijk... op enig moment gaat hij, uh, uh, als het ware... heel sterk vervormen. Maar de vraag is dan blijft die dijk dat zandlichaam, het zand wat er omheen zit... Uh, uh, houdt het dan op een gegeven moment de boel nog een beetje in stand... of breekt hij helemaal door? Dat gaan we meemaken. Of breekt de damwand zelf helemaal af? Of kan dat nee, niet? Nee, hij, hij gaat gewoon uh, kromtrekken helemaal. Wat, ja. wat maakt het uh, zo aantrekkelijk om damwanden te gebruiken? Nou, damwanden uh, gebruiken doen we eigenlijk alleen in uitzonderlijke situaties, want het is een dure oplossing. Het is echt een constructie, zoals wij noemen. Normaal liter versterk je een dijk met uh, veel zand. Zand erbovenop en, uh, en de Breedte en hoog maken, breed en hoog maken. Maar ja, bijvoorbeeld als er dijkhuizen op de dijk staan, heb je niet zoveel ruimte. En als je dan het landschap en uh, de cultuurhistorie wil uh, beschermen, kun je met zo'n damwand een dijk ook sterk maken. Nou ja, ik, ik kom zelf uit het rivierengebied, dus ik weet er alles van. Ik ja. heb heel veel uh, dijken gezien en ook vreselijke nieuwe dijken uh, die hoog waren, breed en die, die, die dijkhuizen, nou, die waren al lang afgebroken hoor. Dat gebeurt. Ja, maar de tijd schrijft voort en wij krijgen steeds meer technische oplossingen. Ja, en waar het kan. Gebruiken we natuurlijk nog steeds de, de methode van zand erop en er tegenaan? In mijn gebied bijvoorbeeld met lange polderdijken is dat een hele goede oplossing. Wat is, maar, nou, wat is uw gebied? Mijn gebied is uh, Zuiderzeeland, noemen we dat. Dat is Flevoland. Dus oh, dat ja. zijn de hele grote uh, aangelegde polders uit de vorige eeuw. Ja, dat is toch een andere situatie. Dat is een dan, hele andere situatie. Dan in het rivierenlandschap ja. waar je dan uh, de, ja. bij de, de oude maas en, uh, ja. en, en zo. Uh, ja. Ja, de gevolgen ziet van, van, van, van die dijkverzwaring. Ja, en daarom zijn we dus heel erg blij met dit soort technische ja. oplossingen waarbij je het landschap kan be beschermen, waar je de dijkhuizen kan behouden. Fantastisch. Ja, dat is een hele mooie oplossing. Maar we moeten dus wel zeker weten dat het werkt. En daarom zijn we ook zo blij met zo'n praktijkproef. Waarbij je heel goed kunt zien ja, hoe zo'n uh, dijk zich gedraagt als die langzaamaan steeds extremer belast wordt. Heb je uiteindelijk de keus tussen uh, een stuk of wat mee? Of is er maar één methode uh, en dit is een nieuwe? Naar damwanden pas wel een poosje toe. Maar wij, uh, wij hebben wel een aantal technische innovaties die we kunnen inzetten. Maar wat ik al zei, die zijn heel erg duur. En je moet ook zeker weten dat ze goed werken. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook wel um, een methode van vernageling toegepast. Is dat? dat is dan uh, het versterken van een dijk... Met, uh, waarbij je um, onder een hele flauwe helling uh, holle buizen in een dijk stopt. Die stop je heel diep in een dijk. Dan stop je er bijvoorbeeld glasvezel in en dan een soort beton... En dat Laat je dan uitharden, dan haal je die holle buisten weer uit, en dan maak je als het ware de dijk nog steviger vast aan de ondergrond, en dan blijft die dijk heel goed op zijn plek. Dat is ook een dure methode, maar kan je ook toepassen... als je weinig ruimte hebt. Dus wat wij elke keer doen, is goed kijken naar waar zit de zwakke plek. Moet je die dijk versterken en sterker op zijn plek houden... Nou, dan zijn dit soort technische methodes heel goed. Uh, en soms moet je bijvoorbeeld voorkomen dat er, uh, wat wij dan noemen... er piping optreedt, weer zo'n lekkere technische term. Dat betekent dat er... Uh, er stroomt altijd een beetje water onder een dijk door. Is niet erg. Het wordt wel vervelend als dat water ook zand meeneemt. Want dan verzwak je de dijk. En ja, dan zakt hij goed bent in elkaar. Dat is in Wilnis gebeurd, hè? Nou, Wilnis is weer wat anders. Oh, Wilnis was, een... was er al bang voor? Ja, nee, ja. Nou ja, wij smullen daar natuurlijk wel van in de technische zin. En we willen natuurlijk nooit dat een dijk bezwijkt. Maar wat daar gebeurde, was dat in een periode van droogte... was een veendijk helemaal ingedroogd. En ja, eigenlijk bros geworden. En toen, bam, uitgevoerd. Gezakt. Dus we leren ook elke keer weer bij. Maar als we kijken naar dat zand, wat we uh, liever in de dijk willen houden... dan uh, gebruiken wij daar bijvoorbeeld geotextiel. Daar kan het water wel doorheen, maar het zand niet. Nou, maar, maar wacht eens even, echt... gewoon een doek over die nee, nee, je doet een Nee, uh, het zand stroomt onder de dijk, ja? horizontaal. Ja? Wat je doet is een, een, een doek verticaal, heel diep in de dijk stoppen. Ah. En dan kan er wel water doorheen. Maar geen zand. Maar zit er in iedere dijk dan zand? Ja, misschien een hele domme vraag. Ja, in iedere dijk zit zand. Wa wa waarom eigenlijk? Ik, Dat want is... toch, ik bedoel, je hebt toch vaak klei? Ja. Als waarom zijn echt... die, die, die dijken dan niet gewoon van klei? Nou, uh, zand is, is gewoon een heel mooi materiaal. Het is sterk, het is, uh, uh, het is goedkoop. Dat gebruiken we vaak in de kern van een dijk. Dat zit ook, zeg maar, in mijn dijken. Daaromheen doen we een laag klei. Dat laat dan geen water door. Daar haal je de stevigheid uit. En zo heb je dus een hele sterke kern... die je beschermt met een kleilaag. Maar die hele oude dijken, zit daar dan ook zand in? Nou, oude dijken, die, zijn vaak, uh, op heel, die hebben vaak heel verschillende materialen. Als we naar uh, de Noord-Hollandse dijken kijken bijvoorbeeld... Mm -hmm. ja, die zijn Soms versterkt met het puin van, van, van oude huizen. Uh, die, de, daar zit, elke meter is daar weer anders. En dat maakt het dus ook best ingewikkeld om te bepalen hoe sterk zo'n dijk is. Want bij de afsluitdijk, als je daar overheen rijdt... krijg je de indruk dat ding is gewoon gebouwd van basaltblokken. Dat zou je denken. Maar dat ja. die heeft ook een, een, een zandkern... een keileemlaag eroverheen. En dan aan de onderkant liggen inderdaad die basaltblokken. En die zorgen ervoor uh, dat de golfslag gebroken wordt... en dat dat dijk niet beschadigd wordt. Ah, dat is weer een ander soort dijk. Ja, we hebben heel veel soorten dijken. We ja. zijn daar ook best trots op. En het, niet voor niks, want... Er moet behoorlijk wat gaan gebeuren hè, ja. de komende jaren aan. Uh, las ik nou ergens iets van dat de dat gehele dijkverzwaring iets van 2 miljard bij elkaar ging kosten? Ja, wij uh, verspijken een slordige 400 miljoen euro per jaar. Zo. Ja, en dat, dat lijkt veel. Maar tegelijkertijd uh, ja, denk ik dat het uh, ja, voor de verzekering van Nederland... Hè, want dijken zorgen er wel voor dat we hier kunnen leven, wonen en werken... het best overzichtelijk is. Um, wij moeten ongeveer 1100 kilometer dijk versterken... als waterschap en Rijkswaterstaat samen voor in de komende decennia. En dat is ongeveer het kwart van ons dijkenbestand. Dus dat is een fikse opgave op soms inderdaad hele lastige plekken. En daarom zijn we elke keer op zoek naar methodes... Om slimmer, beter en goedkoper ja. te doen. En, en daarom die... kunnen we uiteindelijk gewoon met die kennis richting Bangladesh, richting Miami enzovoort. Ja, zeker. Ja, ja. Maar die damwanden, die gaan dus ingezet worden uh, als het nodig is en er niks. En, en laten we zeggen, als het een goed alternatief is voor, voor die verbreding en die verhoging. Want het ja. is wel heel veel duurder, begrijp ik. Want je moet moet dat geld ja. ook weer goed omgaan. Ja, het is duurder. Um, en, uh, een kilometer damwand aanleggen kost zo'n uh, 10 miljoen uh, euro. Als je kijkt naar hoeveel wij verwachten te moeten versterken met damwanden. Van die 1100 uh, kilometer zullen we zo'n 60 kilometer uh, met damwanden gaan uitleggen, is nu de inschatting. Als je kijkt naar de proef bij één dijk. Die is nu al een succes, want we schatten in... dat we met, met, met een goede sterkte 30% van de kosten kunnen besparen. Dus voor een proef van 5 miljoen besparen we maar zo 200 miljoen euro. Grappig, want u zei eerst... uiteindelijk is die oplossing duurder. Ja, maar als je kijkt naar wat we in, bij de Eemdijk testen... Is eigenlijk, uh, zijn damwandplanken die dunner zijn... dan de huidige damwandplanken die we toepassen. Dus deze uh, proef laat aan de ene kant zien... wat er eigenlijk gebeurt als je een damwand uh, heel erg zwaar belast. En aan de andere kant passen we hier een dunnere damwand toe. En dat levert ook weer besparingen op. Die belastingen, is dat alleen maar water erop? Uiteindelijk uh, proberen we te simuleren dat een, een rivierdijk helemaal belast wordt met een heel zwaar hoog water. Dus wat, je dan, wat er dan gebeurt, is dat er heel veel water in die dijk komt. En dat uh, doen we door daadwerkelijk water in de dijk te zetten, door er water tegenaan te zetten en door er ook uh, containers met heel veel uh, met water op te zetten. zodat je aan alle kanten uh, nabootstoert is als je extreem hoog water hebt. Het is een wreed hè, gewoon net zo lang teisteren tot tot, ja. tot die dijk breekt. Ja, en het is ook heel tegen natuurlijk voor onze waterschappen ja, dat, dat we ons best doen om een dijk kapot te maken. Ja. Dus er is ook wel enige opwinding op dit moment ik in Ik wou de het zeggen volgens daar. mij staan er gewoon een paar mensen met lekkere kaplazen, ook met dit uh, waardeloze ja, weer nee, nee, in de Frieskou ja, te en genieten als een dolle. Ja, niet? ja en het genieten mag in dit geval omdat het een proef is en dat doen ze ook vol overgave. Ik wil ik hartstikke trots op ze, want ze ja, ze, ze, ze doen dit Gaan ze juichen als dat ding in elkaar dondert? Ik, ik denk het wel. Maar daarna gaan ze meteen kijken wat er precies gebeurd is. Hoe het eruit ziet, hoe het erbij ligt. Ja, in... En uh, ja, dan gaan ze ook alles analyseren. En dan. Ja. Ik ben hartstikke trots. Op Want die dijk zit natuurlijk vol sensoren en meetapparatuur ja. en weet ik het allemaal nog ja. niet weer. Ja. Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een manier gevonden wordt om dijken te versterken. zonder dat je er heel veel voor hoeft te vernielen, hè? cultuurhistorisch. Dat lijkt ja, mij het allergrootste. Ik denk, ja, ik denk dat de ambitie moet zijn dat je, het, uh, dat je een dijk sterker maakt. en ook minstens even mooi achterlaat als je hem hebt aangetroffen. En dan kunnen we er weer tegenaan. Z Zeker. Zijn, hoeveel dijkgraven zijn er in Nederland eigenlijk? 21. En hoeveel vrouwen zijn erbij? Drie. Drie. Nou, gaat goed. Nou, kan nog meer. Is het toch een leuk vak, of niet? <laughs> Als je zo vak. ziet zitten. Ja, nou, dan kunnen we er nog wat meer bij. Goed, hartelijk uh, dank uh, dijkgraaf Hetty Klavers van het waterschap Zuider zeeland Wat we allemaal kunnen leren van die proefdijk bij Eemdijk... die op het punt van bezwijken staat. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat die bezwijken? Hmm. Ze denken dat het vandaag echt wel gaat gebeuren. Goed, nou, haal ons op de hoogte. Hartelijk dank. Zometeen zijn we bij u terug met filosoof Jeroen Hopster... over hoe anders het leven had kunnen lopen. Kitty Trepel over haar voorstelling over haar ziekte, kanker. Onno Blom met de boeken en historische porno in Museum Meermanno. Tot zo. Weet u nog vorige week...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 NPO Radio 1